De moslimbroeders zeggen dat ze blijven bij hun eis dat Mubarak aftreedt. Ook willen ze dat er een onderzoek komt naar het geweld tegen betogers. Inmiddels zou achter de schermen onder meer worden gesproken over een overgangsperiode. Vicepresident president Suleiman zou dan presidentiële bevoegdheden krijgen tot aan nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq is vorig jaar verschillende keren aangevallen door hackers. De internetcriminaliteit kwam aan het licht doordat de inbrekers verdachte bestanden hadden achtergelaten op het systeem. Nesdek zegt dat de hackers geen beursfraude hebben gepleegd... en ze hebben ook geen vertrouwelijke informatie buitgemaakt. De hackers zouden alleen hebben rondgekeken in het netwerk. Een computerexpert vergelijkt het met het inbreken in een huis... zonder iets mee te nemen of er een bende van te maken. De inbraak werd eind vorig jaar ontdekt. Nesdek brengt het nu pas naar buiten na een bericht in de Wall Street Journal. Van de hackers ontbreekt nog ieder spoor. De 40 ste editie van het Rotterdamse Filmfestival... heeft 340.000 bezoekers getrokken.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 Dit is 4-7, het is 6 februari en het is een zondag. Wesley Verhoek is de hoofdpersoon in de nachtmerries van de spelers van PSV op dit moment. Deze speler van aden Den Haag zorgt ervoor dat de Hagenaren met 1-0 wonnen. Hij scoorde namelijk in de negentigste minuut. En Stefan Engels, die naam ken je misschien niet, maar hij heeft gisteren in Barcelona zijn opdracht volbracht. Een jaar lang liep hij elke dag een marathon. De gek. En op Schiphol zijn zaterdag zo'n 40 vluchten geannuleerd wegens de harde wind. Een winterdipje, dus eigenlijk. Winterdip? Nou ja, het is maar een beetje jezelf gewoon een beetje tevreden houden, zeg maar. En uh, ja, een beetje vrolijke dingen denken, de kou een beetje vergeten en uh, ja. Tips voor de winterdip: <lacht> uh, mountainbiker. Daar Word ik heel erg blij van. Om de winterdip door te komen. Ja, niet, niet erin komen. Um, je hebt van die hele lekkere chocolade met uh, hazelnootsmaak. Dat is echt heerlijk. Genoeg eten. Naar de Mac. Veel seks. Goedemorgen. 47 at bnn.nl of hashtag 47 op Twitter. Zo kun je ons bereiken. Um, eh, Sarayda? Ja? Jij ja, had het net met Horis over, uh, over massages. Ik heb, ik, ik heb vorige week wat gedaan, joh. Ik, uh, wil je het weten? Ik ben vreselijk nieuwsgierig. Ik, ik was dus jarig op 13 januari. Oh, gefeliciteerd nog. Dankjewel. En, uh, en ik, ging, ik had een cadeau gekregen van mijn vriendin en het was voor een spa. Een, een dagje in zo'n spa zitten. Was dat was op een zondag, dus vorige week zondag. Uh, in Amsterdam, Spa Zuiver, in Amsterdamse Bos. In uh, de stad, zoals horen is <lacht> dat dan heen. De stad. Ja, jij je trok echt je wenkbrauwen op daarbij. Ja, ouwe oh man. Maar goed. En, dus ik, wij gingen daar naartoe. Allebei echt poepie zenuwachtig. Want je moet dan naakt. Hè? Ja. En, en dat hadden we nog nooit gedaan. En, en, en toen, toen kwamen we aan En dan nou, werden we ontvangen. En mochten we naar boven toe. Nou, dan, dan loopt er meteen zo'n naakte bejaarde. Uh, die datelt op je af. Die vertelt waar, de, waar er nog een kluisje vrij is. Nou, dan ben je vrij snel van het schaamtegevoel af. Tenminste, ik was daar wel vrij snel van af. En, uh, uh, en dan, nou, dan ga je dus in je badjas... Je moet ook zeggen badjas. Je mag geen ochtendjas zeggen. Dat mag niet, want dat zeiden wij de hele tijd. Maar kijk, keken mensen toch wel raar in je ochtend. Het is echt badjas. En uh, nou, dan loop je naar allerlei verschillende plekken. Sauna's en, uh, en aroma baden en weet ik veel wat. En dan ga je dan zo lekker naakt. Zo... Ga je dan in liggen. Heel gek. Was heel, maar ik kon wel uh, een beetje ontspannen. Uh, tenminste, ik vond het wel lekker allemaal. En, uh, en de dag werd besloten door... Wij waren alleen in één sauna en toen kwam er een, een stelletje binnen. Twee mannen en die hadden net niet goed dat bordje kunnen lezen, denk ik. van Dat, dat intimiteiten uh, gewenst en ongewenst niet mocht. Hadden oh. zij niet gezien, oh, okay. denk ik hoor. En, uh, <lacht> en toen, uh, ja, toen kwam er ergens wat kreunen vandaan en zo. En, uh, ja, en toen dachten we, nou dan gaan we maar weg. Maar daar, in die tussentijd heb ik dus een massage gehad. Dat hoorde bij het cadeau. Van, uh, uh, van, een, uh, nou, van, een, van een masseur. Die dus die, die alles, een ontspanningsmassage heb ik gehad. Dus alles heeft oh. gemasseerd. En dat was wel, ik had het ook nog nooit gehad. Maar dat vond ik, ik vond het wel een beetje gek. Dat je, het is toch raar dat iemand zo je huid zit te kneden. Maar ik vond het ook wel relaxed hoor. Het is heerlijk hè? Ja, ik vond het wel echt. Dus echt maar tot aan de, de vingertoppen aan toe. Echt zelfs je kootjes? Ja, want ja. daar zitten ook nog wat zenuwen of zo, weet ik veel. En, uh, maar, dus ik vroeg aan hem, van ja, wat doe je dan eigenlijk met lanceren? Helpt dat echt? En op welke manier dan? En uh, toen zei hij, ja, ik melk je uh, spieren uit. Okay. Ja, vond ik ook een beetje gek. beetje een viezige manier van omschrijven. Van, ja, uh, ja maar, eh, maar het was wel echt relaxed. Het was, het wel, ik snapte wel wat hij bedoelde. Want hij melkt ze dus uit. En dan komen al die afvalstoffen naar boven. Die verspreidt hij dan. Over je, je, je, je lichaam eigenlijk. En die komen dan in de H-vaatjes terecht. En daar en nou, dan gaan, ze dan, uh, gaan ze dan zo naar uh, eruit. Dan raak je weer in balans. Precies. Dus ja, goed. Uh... Ja, dus dat vond ik heel relaxed eigenlijk. Wat heerlijk. Ja, ik krijg helemaal zin in de passager. Nee, nou, ja, dan gaan we vliegen. liggen. Huh. Nee. Maar dat probleem. <lacht> ik weet nu precies hoe het werkt. Nee. Ik wil even met je hebben over, over, uh, over geweld. Want uh, nou, er, er wordt heel veel... Uh, uh, er is heel veel geweld in de wereld. En ook op klein niveau eigenlijk. Dat mensen in elkaar worden geslagen om niets. En ik heb dus nog nooit gevochten. Maar jij wow. wel, zei je net. Ja, joh. Ik heb mijn hele. Mijn hele... Ik, sla, ik sla ik meteen tegen de microfoon <laughs> ja. aan. Want als je me eenmaal begint, dan. Uh... Hmm. Nee, ik heb echt veel gevochten. Oh, hoe leven. kwam dat dan? Ja, de, zonder, zonder een, een, een te zwaar verhaal ervan te maken. Ik uh, heb mijn basisschool, of een deel van mijn basisschool. Um, in een heel klein dorp doorgebracht. Ja. En daar woonden niet zoveel andere allochtonen. En dat zorgde echt voor spanningen op ja? de basisschool. Okay. En ik moest, ik moest echt vechten. Om jezelf te verdedigen? Ja. ja. En, want gingen zij met jou vechten? Of had ja. je zoiets van, ik moet, moet nee, tegen deze nee, nee. woordenkracht moet ik mij fysiek verdedigen? Nee, ik was heel verlegen als kind. Maar ja. dat, uh, dat ik werd, ik en mijn broertje... Uh, die drie jaar jonger is. Die werden vaak uitgedaagd. En dan moesten we wel. Mm. En, uh, en, en ik kan me echt. Als ik terugdenk aan die, aan die tijd van mijn jeugd. Denk ik echt. Wauw. Het moest je eigenlijk veel vechten. Ja. Vreselijk. Maar en, en echt vechten met vuisten en zo. Ja. En rammen. Ja. Ja, joh. ja rammen, rammen en rennen. Ja. En soms rennen en rammen. Het lag even aan of je je dag had. Wat <laughs> ja. je met je goede tactiek. Um, nou, dat weet ik niet precies. Omdat ik weet, en dat heb jij dus nog nooit ervaren... dat als je in gevecht raakt... dat je zo um, strak staat van de adrenaline... Ja. dat je ook bijna niet door hebt wat je aan het doen bent. Ja, ja. En dat als je dus weer uit elkaar gehaald wordt... of als, als iemand voortijdig uh, door middel van een... een uh, een knock uh, um, het gevecht beëindigt... Mm -hmm. dat je dan achteraf was mijn van... goh, ik heb eigenlijk een gescheurde lip. En oh, wat is dat in mijn mond? Oh, ik heb bloed in mijn mond. Oh, ja. oh, ik heb eigenlijk een blauwe oog. En vond je dat dan cool? Of dacht je dan van... nee, nee dit, dit is toch niet echt relaxed? Nou, in het begin vond ik het helemaal niet cool... omdat het echt gepaard ging met pesten. Maar, yeah. maar wat er dus wel gebeurt, want dat gebeurde heel vaak... op een gegeven moment... Uh, merken dat je jezelf kan verdedigen. Ja. En daar kan je ook best nog wel een beetje mee weglopen. Dat gaat toch een beetje in je ego hangen. Ja, ja. Zo van, uh, oh echt waar? Oh, kom, kom, kom, kom maar, kom maar. Ja. Dan sla ik je even en Heb je even ook, Heb je ook uh, vechtsporten gedaan? Om, uh, om, om het een beetje bij te leren of zo? Ja, ik heb, toevallig heb ik daarna ik, ben, ik wilde als kind ninja worden. Ik weet nog niet, terwijl <laughs> ik dit vertel, weet ik niet wat, of die twee dingen nou een verhouding hebben met elkaar. Ik denk het wel. Ja. Maar ik, ik wilde ninja worden. Ik kocht ook voor mijn zakgeld ninja-sterren en Ninjakus in Check plaats it. van barbies. Ja, heel cool. <laughs> dus ik, ik, ik heb nog wel op allerlei vechtsporten gezeten, ja. Oké. Okay. Ja. En wanneer, wat is de laatste keer dat je hebt, hebt gevochten? Um, Oeh, Oh nee, het is, echt, het is echt iets wat hoort bij... Uh, Lang geleden. Uh, nou, ik denk... Uh, ik weet op de basisschool in groep 7 nog een keer, of in groep 8... En volgens mij in de tweede klas van de middelbare school. Dus was ik veertien. Ah, ja, nou, dat is best lang geleden, toch? Ja, ja, ja, maar toen kwam ik erachter. Weet je ook waarom het is gestopt? Hoe ijdel. Um, ik had ooit een, een litteken in mijn gezicht opgelopen. Heel dramatisch. En dat vond mijn moeder toen vreselijk. Ja. En ik dacht, nou, oh, valt wel mee. En het litteken is helemaal weggetrokken. Niks aan de hand. En uh -huh. toen zei mijn moeder tegen mij... Kind, het had zomaar zo kunnen zijn... dat je dan voor altijd als een soort scarface door het leven moest. En dat wordt wel... Als je dan, als je wilt daten, wordt dat een ding. En ja. Toen dacht ik, ho. Oh. En dan aan de noodrem getrokken. Dus toen dacht je, zo'n gescheurde lip, dat kan ik niet meer nee, hebben? Nee, nee, dat straks, uh, toen ik me realiseerde dat het ook blijvende schade <lacht> ja. kon veroorzaken, toen... Uh... Misschien zou dat een mooie campagne zijn tegen zinloos... Ik bedoel, dit was dan geen zinloos geweld, je moest je verdedigen en kinderen vechten nou eenmaal, zo gaat dat. Het beste was lullig, maar hè, dat vechten, dat gebeurt. Maar misschien is het wel een goede campagne tegen zinloos geweld. Van vechten word je lelijk. Ik denk dat denk dat, dat helpt, hoor. <laughs> ik denk dat dat zeker helpt. Goed, uh, we gaan het hebben over vechten. Uh, heb jij ooit eens gevochten? Laten we het daarbij houden. 08011210801121. Sluiten, dank je wel. Doe de goed aan, Horus. Ja, dat <laughs> zal ik doen. Slaap lekker zo meteen. <laughs> nou. 0801121. Heb jij wel eens gevochten? Ach, kijk aan, de lijnen staan nu al rood gloeiend. Als je belt, krijg je lieke aan de lijn. 0801121. TV Hey Kees. Hoi, Luc. Hé, hey, heb, jij, heb jij je wel eens laten masseren? Nou, nee, ik heb wel eens in zo'n bad gezeten met heel veel kruiden en zo. Oh dat ja. Had ik ook heel erg ja. Dat heb ik ook heel erg van Ja, dat heb ik ook gedaan. Zo'n aromabad was dat. Dat ging ook niet helemaal goed, want toen, uh, uh, toen trok ik mijn badjas uit... en toen zei ze, ja, dat moet je dus doen voor voor ik hier ben of zo, weet je wel. Ja, oh, ja het ging niet helemaal, je, nee, had, je had je kleren nee, nog half aan of zo. Ja, ja, ja, dat is niet de bedoeling, nee. moet, het moet niet seksueel zijn of zo. Nee, precies, nee het moet allemaal heel gemoedelijk en heel normaal, moet het zijn. Ja, ja, ja, ja. ja heb je van het weekend dat ook meegemaakt? Ja, ja, ik was, ik was in een spa was ik uh, afgelopen weekend, en wat gek is ja. hè, want dan ben je dus de hele dag je een beetje naakt aan het rondlopen, ja. en dan ga je naar de kleedkamers. En dan ja. is alles bij elkaar en daar ineens ga je heel erg uh, oh snel mijn hondenbroek aan hoor, want dat, uh, ja. dan, dan ineens is het gek, of zo. Ja, ik je... was helemaal van in Limburg, was ik, en termijn uh, uh, uh, 2000, en toen uh, was ik weer thuis en was ik nog steeds relaxed na zo'n ja. hele rit, want dan ja. moet je weer zo'n rit gaan maken, weet je? Ja, wel. maar je, je, je, je had nog wel die, uh, die spirit van de relaxedheid, dat had je nog wel? Ja, nou, dat is wel lekker. Deed, ja, ja, ja, ja, ja, ik had de dag daarna was ik echt nog wel, uh, kon ik nog wel flink tegenaan. Nou. Ja, maar het, het werkt wel hoor. ja klein het ja. een beetje. Zodat, uh, je hebt het gevoel als je dat <laughs> soort dingen gaat doen. Ja, ja je moet het niet te vaak doen, want daar hou je niks geld meer over. Maar uh, het is nou, wel lekker. Het even. kost, kost uh, wel veel geld. Het kost zeker veel geld, ja. Goed, ja. Kees. Um, laten we het over iets anders hebben, namelijk over geweld. Geweld! wel <laughs> <Yeah>, geweld! <laughs> <laughs> we hebben het over vechten. leuk uh, heb, uh. heb je wel eens gevochten? Nou, is zelf niet hoor. Nee? Nee, er was een jongen in Lekkerkerk, dat was Barry de Meij. Mm -hmm. En ik hoop dat hij het hoort, want uh, dat is een hele speciale figuur. Die is op een gegeven moment wereldkampioen bodybuilding geworden. Ja. En ik had het voor hem opgenomen, want hij was dan daar in die feesttent, het gebouw heette dat in Lekkerkerk, yeah. geweest. En dan had hij, ja, een beetje mensen misschien lopen beledigen met zijn dronken harsers. Mm -hmm. En een beetje lopen uitdagen. En, en, maar ze wilden hem op die avond op de kermis... Ik wilde hem met een fietsketting uh, eigenlijk af gaan maken, weet je wel? Ja. En ik ben daartussen gesprongen, want ik dacht, die gast die dat wilde doen, ik denk, nou, uh, dat, dat, dat krijgt wel van elkaar. Ja. Maar ja, die gingen mij dus helemaal uh, ja, in één klap lak om, en toen gingen ze op mijn ribben van trappen. Jeetje. Allerlei ribben gebroken en zo. Ja. Ja, en, uh, en, en, en, en Benny wist weg te komen. Oké. Okay. Ja. En, maar, jij, maar jij bent dus helemaal eigenlijk in elkaar geslagen met kettingen en met uh, ja, ja, ja. kistjes? En is het, is het, nee, ik niet meer kettingen. Gewoon Ze hebben, ze hebben me omgetrapt en ja. dan lig je op de grond. Terwijl je gewoon zei van, joh, zei Barry dat nooit bedoeld of zo. zo iets, zal ik er iets gezegd hebben, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en toen, uh, ja, toen lag ik daar. Maar het ergste was nog. Dat er zo'n kringetje dan om je heen ontstaat. Mm. En waar er ook vrienden tussen staan die niks doen. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal zo snel. Ja. Die nou, moeten ja, eerst even kijken ik, wat er eigenlijk aan de hand is. En uh, ja. vo voordat je het weet bij, uh, heb je al een paar flinke tikken gehad. Ja, dan ben je al, al verloren. <sweak> ja, en, uh, en, en ik ken ook, uh, ik werkte ook voor de lokale krant toen. Dat is een tijdje, ja. En toen uh, ja, op een gegeven moment uh, stond ik op. En, uh, ja, en toen uh, gebeld ook naar uh, de hoofdcommissaris daar Rauw, in Lekkerk. Mm -hmm. Ja, en hij zei: ja, ik heb het voor mijn zoon schoot die hij helemaal in elkaar getrapt." <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, dan kan ik erom lachen. Ja, maar niet... ik begon niet... toen steeds meer te... jong. want te eerst gaat het nog wel, maar dan wordt het steeds gekker. Ja, ja. En, uh, nou, en uh, hij zei, je kan ze aanklaren. Nou, hij heeft nooit gedaan, want daar had ik geen zin in. Mm. En die Barry, die mij, die heeft mij uh, denk ik wel een dag daarna of zo, want hij hoort het misschien wel, mm -hmm. opgebeld. van bedankt uh, Kees dat je dat gedaan hebt. Had en hij laat, jou niet uh, even kunnen helpen nog dan? Nou, ik denk dat hij blij was dat hij weg was. Oh, oké. Okay. Uh, ja, ja. De, de, die oh, gelegenheid was hij niet. Had hem mij draagt niet met fietsketting en mijn vingers alleen maar met die hardelaars uh, in, in mijn ribben ja, ja, trappen. Ja, ja precies ja. Dus ja. Hij, hij, hij dacht ik, ik ben even weg. En was hij wel blij met je? Hij was erg blij met je. Ja me, dat ja. kan me voorstellen. Want, uh, ja. En later zat ik nog eens een keer in de trein naast hem maar ik kon dan kon naast hem zitten. Want hij was dus wereldkampioen bodybuilding geworden. Ja. Nou, hij heeft dus ook een brede schouder. Dus, nou, dat past helemaal niet in een NS-training, joh. En dan kun jij mooi zeggen... En dan kun jij mooi zeggen van... Ja, maar dan kun jij of, mooi zeggen of, van... Wat ook, Maar Barry de Maai is ook <laughs> erg, hoor. <laughs> jij kan mooi zeggen het voor, tegen hem. Ik heb het een keer voor hem opgenomen. Goed ook. Ja, ja. Hé, hey Kees, dank je nou, wel. Een hele leuke gozer is het, uh, ja. Ik ga het googelen naar hem. Ik ga het googelen naar ja, hem. Ja. Dank je wel, Kees. Ja. oké. Okay, Tot dankjewel. later. Hoi, Doe. hoi, hoi. Even Frank. Ja? Wacht even voor een momentje. Evert. Evert? Ja, hallo. Hey, hallo. Blijf even hangen hoor. Ik ga heel even met Frank letten. Ben jij uh, de volgende? Ja, goed. Hoi. Frankie? Ja. Uh, regisseur van Lust? Ja, goedenacht. Ben je aan het opruimen weer? Ja, het is dat is toch even. Het is toch altijd de pijn open, hè? Ja, Als ze maar... rijden is geweest. Ze drinkt heel veel thee, minti Marokko. En dan legt ze overal die zakjes neer. Ja, verspreidt ze dan door het hele ding heen. Voor haar is het, het hele jaar Pasen. Hey, heb jij een uh, beetje een gewelddadig dagje gehad? Of ik een goed dagje heb gehad? Geweldadig dagje. Geweldadig. Nou, ik heb het wel <laughs> aan mijn rug en aan mijn nek. Ik jou? heb gevoetbald weer. Ja. De winterstop is weer voorbij. Ja. En ik speelde tegen boerenjongen en die schopte en die beukte. Ja? Ja, en ik ben echt boos. Ik word nooit boos, maar ik ben echt heel boos geworden Ik heb een vandaag. paar flinke elleboog gehad? Ja, en in mijn rug en mijn nek. En uh, nou ja, ik heb het flink te pakken gehad. Wat is gebeurd dan? Nou ja... We, we, we hebben gewonnen. Dus ze waren een beetje gefrustreerd. En ook nog twee keer gescoord. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Dus op een gegeven moment konden ze niet meer belopen. En het waaide natuurlijk heel hard. Dus ze waren ook... De bal vloog naar weer die kant op. En dan gewoon net even een schopje hier. Of even een elleboogje daar. Ja, een tikje op de enkels. Ja, je kent ze. Ja, ja. Oké. Okay. Goh. Ja, maar op zich, ja, ik heb me netjes ingehouden. Heb je ingehouden. Ik ben één keer heel boos geworden. Ja? Dus dat ik ook zo'n beetje te duwen. Ken je wel, toch? <laughs> ja, Want ja, ik ja. ben ook. Je, je vertelde net dat je nooit, nooit, nooit vecht. Ik ook niet. Nee. Ik heb nooit een klap uitgedeeld. Maar, maar Een voetbalveld? Een beetje duwen. hè? Ja, zo, ja. een beetje uitdagen. En dan ja. komen er teamspelers tussen. Dus ja, ja. Nou, dat deed ik ook wel. Maar als, we, als ik dan voetbalde, dan, ik, was, ik was verdediger, nou, dan moet je wel. Je moet even een tikkie uitdelen als amateurvoetbal. Ja, want als ik als ben spits, Dus ja. dan zit je zo met elkaar Ja. Is een mooie duel. Ja, een mooie duels. is een duel binnen een duel. Is ja, nee, echt, dat is echt zo. <laughs> nou, ik ben blij dat je niet zo gewelddadigd bent. Het, uh, nee, ik ben, ik ben heel lief. Ja, gelukkig maar, gelukkig maar. Frank, hey, ik uh, ga, sla, ja, slaap lekker. Ik ga naar de trein. Oké, okay, later man. Uh, Evert. Ja, hallo. Hey. Nou, jij klinkt als een enorm gewelddadige jongen, Evert. Ja, af en toe nou, moet je me niet tegenkomen in een stil Is het echt zo, ja? Ja. Oh, Wat is het dan, weet je? <laughs> ben je zo gewelddadig of? <laughs> Helemaal nee, niet dus. Nee, nee, nee. Maar ik heb één keer heb ik dus uh, flink uitgehaald. Toen was ik echt zo kwaad. dat ja. uh, Ik had een vriend toen. Mm -hmm. En een andere, een of andere pestgoos, die probeerde mijn vriend van mij af te troggelen. En deze duurde me gewoon tot in het oneindig te treiteren, is ja. mijn weer. En dat mensen uitgaansleven allemaal. Hè. En uh, op een gegeven moment uh, had hij weer iets geflikt bij mij. Nou, ik, ik was helemaal over rooien. En mijn vriend zei tegen me van rustig even rustig gezegd van nee, ik ga hem voor zijn slaan, Ik ga hem voor zijn Ja. En uh, ik kon me niet inhouden. Dus ik heb hem gewoon kaart voor mijn knal voor zijn kop gegeven. Nou, toen begon hij terug te vechten. Die kroeg daar. En uh, het was heel erg. <laughs> en eh. Uh, ik was niet eens dronken of zo. En had je, had je, had je, had je, het, had je het idee, had je, uh, wist je waar het vandaan kwam? Ik bedoel, je was heel boos, maar je had nog nooit eerder geslagen. Wist je wat vandaan kwam? Ik had nog nooit eerder geslagen. Ik dacht wel, ga ik het echt doen, ga ik het echt doen, ga ik het echt doen. Maar ik deed het gewoon. Ja? Ja, ja heel raar. Ik lijkt wel wel gek, hoor, om zomaar ineens te slaan. Ja, dat was Vreemd. heel raar. Ik ben ja. het helemaal niet gewend. Had je last van je, van je vuist? Nee, helemaal niet. We werden door uh, de partijsters zo'n poot, gepolt, werden we eruit uit de tent gewerkt. En op de straat zijn we verder gegaan en ik heb gereden van uh, vuile rat, ik maak je af, weet <laughs> je wel, en dit en dat, en ja. dat is heel erg, ja, of eigenlijk heel erg lachen. Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, want ja? ik heb sindsdien geen last meer gehad. Maar je bent wel even lekker van je af, uh, afgebeten eigenlijk. Ja, ik heb eindelijk gewoon eens uh, iemand die mij uh, trekt. Daar heb ik gewoon eens een keer terecht geweest. Dan had ik uh, als kind, uh, ik hoorde Saida vooraf op de radio. En die als kind ook zo getreid. Dus ik was altijd zo'n bang schijterbroek. Ik ja. had veel eerder gewoon erop moeten slaan. Gewoon. Ja, gewoon even van je Echt afbijten. Waar? Ja, maar ja, dat doe je niet als kind. Je weet ook niet dat hoe dat durf moet. Ik niet? Nee, ja, dat snap ik wel. Ja, dat begrijp ik wel. En, ik ben blij dat ik één keer wel uh, eens een keer gedaan heb. echt waar. Ja, ja, ja, ja. Ik wil geen geweld promoten. Nee, nee, nee ik snap niet. wat je bedoelt hoor. Het is, ik bedoel, geweld is niet goed, maar... Uh, er is ergens een grens. Ja, nou, ik snap waar dan uh, dat, je, dat je zo gepest kan worden... en dat je dan denkt van, ja. nou, rot nu maar een keer op. Ja, en, maar, maar, maar en, en daarna nooit meer gebeurt. Maar was je niet bang dat, dat, dan, dat dan. Want dat, dat houdt mij wel heel vaak tegen hoor. Niet dat ik zo vaak in die situaties kom, maar dat houdt me dan wel tegen dat je denkt van ja, ik kan ook weglopen, want dan heb ik in ieder geval. dan zijn er later geen problemen. Want als je toch, ja, als je toch gevochten hebt, dan kan het ook zijn dat dan die persoon weer naar je toe komt en zo. Ja, ik dat kwam dan, maar dat was het niet zo'n type voor. Ik bedoel, het was niet zo'n type dat hij even zijn neefjes erbij gaat halen. Nee, precies. Stapje. Dat was wel, nee. was wel echt gewoon een éénling die, die je even een tik hebt gegeven ja. en toen was het klaar. Ja, precies. Nou, goed gedaan, Evert. Ja, he. <lacht> <Heel> <lacht> ik ben nog steeds blij mee. <lacht> nou, heel goed. Hé, hey, dankjewel voor je verhaal. Ja, ja, en fijne avond nog, hooi. Uh, als jij ook een verhaal hebt over geweld, uh, nou ja, heb je wel eens een keer gevochten? Dat is eigenlijk de vraag. 0800 0801121. Als je belt, krijg je Lika aan de lijn. En ik ben benieuwd of zij wel even een keer heeft gevochten. Ze is gewelddadig, joh. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and bringing me out the dark. See you crystal clear in the Deep van het album 21. En dat is echt een fantastisch album. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Uh, 0800 1121. Als je daarmee belt, dan krijg je jou aan de lijn. Ja. En uh, we hebben het over of, uh, of je wel eens een keer hebt gevochten. Ja. Nou, dan kom je natuurlijk... Uh, als je daar hebt over vecht, dan kom je al snel uit bij Lieke. Nou, het is wel zo. Ik kom namelijk uit Eindhoven. Ja. Oeh. En nou, het is al een paar jaar achter elkaar volgens mij... de, de gevaarlijkste stad of de meest criminele stad van Nederland. ja. En het is echt zo. Als je daar gaat en je loopt over dat straat eind. Het is gewoon... Ik was gewoon al vanaf mijn vijftiende gewend. Nou ja, er wordt gewoon overal gevochten. Ja, en je bent je dan pogelijk in terecht de hele tijd. En is dat dan... Dat is, die, dat is een uitgaansstraat of zo? Ja, dat is een straat met heel veel cafés naast elkaar. Mm. En uh, dat is ook altijd... Je hebt dan altijd van die plekken waar het een beetje vastloopt. En daar... Uh, ja, het zijn gewoon altijd gevechten. En ook binnen. Maar, en toen verhuisde ik dus naar Amsterdam op een gegeven moment. Mm -hmm. Dan denk je... Oeh, Amsterdam, gevaarlijk <lacht> grote stad. ja. Nou, nooit een gevecht gezien nee? in Amsterdam. Het maar, is echt, uh... maar hoe kan het dan dat Eindhoven, dat daar zo uit de hand loopt? Zijn die mensen gewoon zo geweldig, of? Nou, Theo Maas heeft wel uh, eens een anekdote in zijn show gehad dat hij uh, maar over straat hoeft te lopen en je kijkt iemand aan en je zegt, problemen, <laughs> dan, heb je. <laughs> dan heb je problemen. <laughs> dus, dus ik denk dat ze, ja, ze zijn wat happiger. Maar, maar jij hebt je daar nooit in gemengd? Nee, ik liep er altijd met een grote boog omheen en ik ja. heb één keer een akkefietje gehad met, uh, op het hockeyveld, dat was gewoon tijdens een wedstrijd. Ja. En dan ben ik heel fanatiek en toen was iemand ook heel fanatiek. Yeah. Dat was degene die ik moest verdedigen en uh, dat ging op, liep een beetje uit de hand. En toen? Meppen met, met die stokken en zo? Ja, met die stick kan je hele gemene dingen doen. Nou. En toen, uh, op een gegeven moment werd zij heel erg gefrustreerd en toen haalde ze me uit. Toen sprong ik er overheen als een soort ninja <laughs> <Ja>. <laughs> en toen uh, heb ik haar later tegen haar kuiten aangetikt. Yeah. En het was ook heel sneaky. En het de scheidsrechter niet. Maar mijn coach had het wel gezien. Uh -huh. Die heeft me er toen uitgehouden. Je eigen coach? Ja, mijn oh, eigen coach. Wat die een was verrader. Uh, die was er niet blij mee. Wat een nee. verrader. Nee. Ja, nee? Heel terecht natuurlijk. Sportiviteit, van. bla bla bla. Ja. ja. Nou ja, dat is ook wel zo <lacht> natuurlijk. <lacht> ja, nee, ik heb ooit één keer gehad. Um, dat, uh, wij, ik, ik zat dus op voetbal. En op een gegeven moment speelden wij tegen een club. Ik weet niet meer precies hoe ze heten. Um, maar dat, dat, daar stonden heel veel ouders van die club aan de zijlijn. Mm -hmm. En het was een beetje een druilerige dag. Uh, en op een gegeven moment was er iets... ik weet niet precies wat er gebeurde... maar in, in de hoek liep het uit de hand. Was er een soort van opstootje en het liep uit de hand. En toen zag je echt van alle uh, zijkanten van het veld... zag je dus die ouders, meestal vaders... Mm -hmm. met hun paraplu's. Die kant op lopen en rennen die gasten. En die wilden, dus echt, die wilden dus echt gaan mappen met die paraplu's. alsof het een soort van, soort van zwaarde waren. You oud was je toen? Ja, ik denk dat ik veertien was of zo. Echt? Maar echt bizar. Want ik vond, ik vond, en ik weet nog dat ik toen al dacht van. die mensen zijn niet goed bij hun hoofd. Je gaat er geen kinderen slaan. <laughs> maar, maar die rennen daarop af. En, en voordat ik het wist, ging ook de rest van mijn voetbalteam. die renden er ook achteraan. Dus ik hobbelde maar een beetje als een laf, laf hondje achteraan. Zo, en dan ga ik ook gewoon even kijken. Ja. Maar ik hoefde gelukkig niet zo veel te doen. En jouw ouders? Ja, die waren er niet bij. Maar die kwamen niet, kwam kwam niet, kwam niet, <laughs> nee, kwam niet kijken. Nee, die kwamen niet kijken, nee. Maar dat is een ander trauma. Ja. <laughs> maar uh, maar ik vond het wel echt genant, hoor, was dat. Dat, ja. dat sportgeweld... Ja, maar die ouders is, zijn uh... vaak fanatieker dan ja, de kinderen. Ja, genant is Nee, dat is helemaal niks. Nou, Lika, uh, 0800 1121 Als je met dat nummer belt, dan krijg je jou aan de lijn. Ja. En dan uh, kun je het met jou hebben over criminaliteit en gevechten in het algemeen. Eliana deed het ook. Eliana, Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Hallo. Ook al zo, je claimt ook niet als echt een gewelddadig type, eerlijk gezegd. Nee, klopt. Ik heb echt nog nooit gevochten. <lacht> nee. Maar uh, ja, wel een keer ergens tussen gestaan en dan de klappen opvangen. Oh, zo dat dan? Hoe kwam dat? Nou, dat was op de middelbare school. Mhm. Mm en uh, twee um, klasmootjes van mij die vochten om een jongen. Ja. En uh, nou, ik, zag, ik zag het gebeuren. Ze liepen zo naar elkaar toe. En het was echt alsof het een uh, westernfilm film was. Weet je wel, ieder moment kon er zeg maar geschoten worden. Dus ik, ik zag het gebeuren. Ja. En ik liep erheen en ik ging er gewoon super lauw ging ik gewoon tussen staan. Maar hoezo dat? Waarom deed je dat? Ja, omdat ze omdat ze al echt uh, aan elkaars haren zaten en zo. Ja. Dus ik denk. Laat ik er gewoon tussen gaan staan. Want ik, ze waren allebei heel klein en ik was echt heel groot. Echt heel groot, ik ja? Laat ik er, er tussen gaan staan. En toen, uh, ja, toen heb ik ze uit elkaar gehaald, maar toch nog wel wat raakkloppen opgevangen. Ja, want zij waren ondertussen ook al aan het meppen en aan het krabben en zo. Ja, ja, ja precies. Want krabben, dat doen jullie vrouwen altijd, hè? Krabben? Ja, ik weet het niet, man. Uh, ik, ik ben meestal gewoon van het, uh, van het boos aankijken en dan op 10 centimeter ervan af gaan staan. Ja. En dan naar beneden kijken. Want ik ben toch altijd groter. Dus dan hou ik het al op. Ja, maar ik weet niet of je het dan wel redt, hoor, in Eindhoven. In Eindhoven denk ik niet, nee. nee. daar nee. <laughs> ja, niet, maar in alle andere steden is er eigenlijk niks aan de hand dan. <laughs> nou ja, goed, je ziet het vaak wel in het uitgaansleven. En ik heb ook wel vaak echt dat ik... Uh... Ja, kijk, vaak als je met een jongens bent, dan ik maak ik dan wel eens een geintje tegen een voorbijganger. Ja. En dan worden mijn vrienden echt boos op me. Dus zeggen: ja, niet doen want ja. dan moeten wij de klappen opvangen. Ja. Dat is altijd wel zo. Ja, Maar er is ook wel een beetje link hoor, want dat, je, ja. weet, je weet nooit wie je tegenkomt. En je weet nooit uh, wat voor gesprek het gaat worden uiteindelijk. Nee, dat klopt. Terwijl jij denkt van, ik ga maken een grapje. Ja, precies. Ja, vrouwen die altijd <laughs> nou, soms een beetje te hard Nee, Een ja, ja, beetje makkelijk. Zo van, nou, ik gooi er een leuke opmerking uit en dan komt alles wel goed. Dat komt wel goed. Ja, precies. <laughs> nou, goed dan. Hey, eh, eh, heb jij er nog littekens aan overgehouden aan die paar klappen die je hebt opgevangen? Of viel het wel mee uiteindelijk? Nee, ik viel wel mee, hoor. En is iedereen weer dikke vriendinnen geworden uiteindelijk? Dat weet ik niet. Okay. Dat is echt wel best lang geleden. Want dat vind ik ook wel typisch vrouwelijk, hoor. Dat je echt gewoon enorme ruzies hebt en daarna, een dag later, is alles weer koekenij. Nou, dat is meestal bij mannen zo, hoor. Ja, maar ik... Nou... Ja, als het bij vrouwen tot een vrouw gevecht komt, dan is, het al wel snel, ja, dan is het ook wel weer snel goed. Ja, maar ik vind bij vrouwen altijd, zeg maar, dan, dan, bij mannen ben je of vrienden of je bent het niet. En je hebt wel eens een keer een ruzietje, maar je blijft gewoon vrienden. Maar bij ja. vrouwen ben je of vrienden, of heel, helemaal geen vrienden, of vrienden, of helemaal geen vrienden. En zo, zo afwisselend altijd. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. nou, dan ben ik blij dat je me gelijk geeft. Ja. <laughs> Eliane, dank je wel, hè. Oké, okay, doei. Doei, doei. 0800-1121, 0800-1121 als jij je verhaal kwijt wilt over vechten in het algemeen. 0800-1121, dit is The Dazzled Kit and Embrace. Song. Als je denkt, wat een bijzondere versie van dit liedje. Dazzled Kid met Embrace. Nou, dat kan kloppen, want het is een live versie. Live opgenomen hier in de studio van Radio 1. Uh, afgelopen woensdag was dat bij PNN Today. Komt kwam de Dazzled Kid langs om zijn liedje Embrace te spelen. En dat was echt heel mooi. Nou ja, je hebt het net kunnen horen. We hebben het over geweld in het algemeen. Criminaliteit en dat soort dingen. Maar vooral vechten, daar hebben we het over. Heb je wel eens een keer gevochten? in jouw leven. Of heb je wel eens een keertje... een gevechtje van dichtbij meegemaakt? 0800-1121. 0800-1121. En ik herinner me ineens dat... wij hadden vroeger op de basisschool... Hadden wij uh, de beukhoek. En er was dan een hoek, twee schuurtjes... En uh, nou, die stonden dan zo haaks op elkaar, dat was dan een hoekje. En uh, als je dan als uh, klassenoot iets uh, fout had gedaan, of je, bijvoorbeeld je had een weddenschap verloren, verloren met knikkeren, uh, dan, dan, noem, dan moest je in de beukenhoek, dat was een soort van straf. En, uh, en dan was dan de, de allerdikste jongen van de klas, die mocht dan als laatste en als hardste beuken. Uh, en dat is een beetje het dichtstbijzijnde dat ik bij geweld ben gekomen. Maar misschien ben jij wel dichterbij gekomen. Heb je zelf al eens een keer gevochten. Ben je een heel gewelddadig type? Of misschien wel juist helemaal niet. En haat jij geweld? 08011210801121. 121 Het is tijd voor de plug. What's up, This is Andrew Mackinghaat, DJ by Radio 6. the sender for soul, jazz, and natuurlijk hip-hop. Radio Radio Radio. That is the newest single from Raphael Sedik. Go check it out. Why? Because he's the man. volger plaat heette The Way I See It. Hij heeft noisy jazz en paradiso plat gespeeld. Dit jaar in maart 2011 kun je een nieuwe plaat van hem verwachten. Het heet Stone Rolling en het neemt ons terug in de tijd naar de echte soulmuziek. Luister mee naar de komende hit, de knaller van Rafael Sadiq Radio. Hallo, ik ben Astrid Jong, DJ bij Radio 6, bij Kicks, en als je DJ wilt noemen ook op Radio 1... mocht een plaatje uitzoeken. Nou, dan kies ik natuurlijk voor de nieuwste van Britney Spears. Het is uh, misschien een beetje raar op zaterdagnacht, maar het is wel uh, geweldig om te horen, zeker als je net terugkomt van het uh, stappen. <middels> Britney Spears is mijn heldin. Want ze durft alles. Ze maakt vaak een beetje ranzige platen met een beetje ranzige tekst. En het klinkt allemaal zo gelikt dat je het niet eens echt hoort waar het over gaat. I I MUZIEK Ik vind dat Britney ook best een keer op Radio 1 voorbij kan komen. En als het dan zo is, dan moet het natuurlijk bij BNN. Dus kies voor mij en voor Britney natuurlijk met uh, Would You Hold It Against Me. Hi, ik ben Erik Korton. Ik ben DJ bij 3FM. En ik heb een plaat die is uh, net uitgekomen. Begin januari uitgekomen. Dat was de eerste single. Het album komt pas in maart. Maar de eerste single mag er zijn. I've been working all in the sweatshop. Ik mocht hem al draaien vlak voordat wij op 3FM Series Request gingen doen. Toen heb ik hem één keer de radio opgeslingerd en toen begon de boel al te leven. De single uit en is iedereen eigenlijk wel zo'n beetje om. Tenminste, iedereen die naar mijn programma luistert, is om. De eerste single van de plaat Machinery, die dus in maart uit gaat komen. De hele plaat is werkelijk adembenemend fantastisch, maar deze single mag zijn. Geniet van de staat en sweatshop. Ik kan niet kiezen, ik kan niet kiezen, ik kan niet kiezen. Dus je moet me helpen. 4 at bnn.nl, welk liedje wil jij horen? Is dat de keuze van Andrew Mack? van Radio 6, Radio van Rafael Sadik? Astrid de Jong. Uh, misschien ken je die wel van, ja, waarvan eigenlijk? Oh ja, van dat uh, 30 durende. Uh durende programma wat hiervoor zat. De nachtdienst, zij presenteerde dat vroeger. En ze is weer heel even terug en ze zegt... ...ik wil graag Britney Spears aan jullie laten horen... ...met Hold It Against Me, een single... ...of Erik Korton met Sweatshop van de Staat. Uh, welke wil je horen? Laat me weten. 47 at .nl, 47 apostaat En we hebben het over vechten. Heb je al eens gevochten? 0800 -1 -1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 fan van, uh, van, uh, van dit liedje. Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Oh. Ik, uh, ik weet wat. Wat ik eigenlijk niet mag vertellen. Maar ik weet het wel. Ik heb, uh, ik heb dus ergens opgevangen... wie de mol is. We zitten hier in Hilversum natuurlijk. En uh, ja... dat is wel een goed bewaard geheim. Maar ik heb het opgevangen. Want ik was bij het AKN-gebouw. Dat is het gebouw waar de AFRO, de Caro en de NCV zitten. Ik was dan een beetje aan het kletsen met die man. En ik hoorde wat. Dus ik liep er achteraan en toen zaten we in de lift. En die man had dat niet door. Dus die hoorde ik nog net zeggen. Hm. En nu weet ik dus niet of ik dat dan wel of niet moet gaan vertellen op de radio. ga ik even over nadenken. Wat vind jij, Bert? Hallo met de Bert Fickers. Hey Hé, Bert, hallo. Moet ik zeggen hallo, wie de... In... Ja, je bent in de uitzending, Bert. Ik ben in de uitzending. Ja. Nou, ik heb wel ervaring met vechtpartijen, een aantal met strong, maar ik denk oh, ja. altijd het anders. Ja, want daar hebben we het over inderdaad, over geweld en ja. vechtpartijen en dat soort dingen. J jij, bent, jij bent altijd die pineut, hè? Ja, niet altijd die pineut. Nou ja, ik lak het dan op een of andere ook uit, maar het is een kwestie van niet uh, proceren of op provocaties ingaan of zo. Ik uh, hm. ben wel sterk, maar nou, ik weet uit ervaring dat er een ongeluk gebeurt, dus dan is het een kwestie van uh, het... Uh, de passieve verdediging kiezen om het waar te drukken. Ja, ja, dus. dus, dus uh, maar, maar je hebt nooit echt in, in een gevecht gezeten, uiteindelijk? Nee, want ik, ik, ik ben wel, wel, wel sterk, maar er gebeuren gewoon ongelukken. Dat weet ik gewoon uit ervaring. Ja. Ik, uh, en en er gebeuren gewoon... dan ongelukken omdat jij zo sterk bent, of omdat andere mensen nou, dan toch ik, de baas zijn? Nou, op een of andere manier, ja, ik noemen. Uh, uh, ja. Ik doe een astrologie, ik, uh, ik kan horoscopen, maar nou, ook die van mezelf gemaakt, maar mijn, mijn Mars die maakt een hoek van, Mars dus mijn agressie. Jouw Mars, Mars is, is jouw agressie? Dat is, bij iedereen, iedereen heeft ergens een Mars in zijn horoscoop staan. Ja. Die maakt een hoek van 90 graden in vierkant met Uranus, ongelukken. Dus uh, ik weet dat er waren er ongelukken gebeuren, dus doe ik dat niet. Ja, ja, ja, omdat jouw Mars dus uh, in, in, in een hoek staat met, met Uranus met het uran, verplosseling, het onverwachte, dat is uranisch. Dus ik ben heel, ja, op een of andere manier, heb ik iets heel provocerends ook mijn om provocatie in te gaan. Ja, ja, ja, oké. Okay, okay. En, en maar heb je dat, kun je dat dan met, met, met allerlei aspecten van je leven zo bepalen aan de hand van de sterren? De planeten? Nou, de, nou, de mensen heeft natuurlijk een vrije wil, die kan keuzes maken. Het is een kwestie van uh, niet provoceren, provocaties provocatie ingaan. Dus als ik dus in Amsterdam ben, dan... Op een gegeven moment, ik was, uh, als ik de weg kwijtgeraakt had ik ook de Gelderse karen. En het zag er zwart van de jongens. Letterlijk en figuurlijk. Maar ik moest doorheen. Ik kon niet voor en achter. Het, het is gewoon uh, een kwestie je van jezelf en zo. Hè? En, ja, uh, het was een druk. Die, pop, die was heel druk en, en ze wilde me heroïne aanbieden. En op een gegeven moment een meisje op mijn me afspier. Dat had helemaal gebit in de mond. Heb je zin om met me mee te gaan? <lacht> nou, uh, je, je moest er niet aan denken. Nou, ik heb plat platwens gezegd. Ik kom uit, uit Albert. Ik ben paswens. <laughs> <laughs> en wij kennen dat, want ik kom ook uit Vent. Dus uh, leer mij die opmerking kennen. Hoe vaak ik dat wel niet ja. gezegd heb hè, tegen meisjes. Dus, nou, ik uh, het Almelo ten uh, noorden van Almere, bijvoorbeeld die veenkolonie die, uh, en zo. Hè, ja. De Westraagen ja. Friese Wijk en ja. zo. Ja. Nog op brug door. Nou, die mensen zijn niet in principe mm, immoreel of slecht of zo, maar een gedrekkelijke verbaal vermogens. Eh, als wij ruzie hadden, zouden dat met woorden doen. Maar zij, wat? Oh, kom met, dat doet ja, ja, ja, Nou, ik weet wel. Want uh, de, wij, ons dorp, waar ik vandaan kwam... had dus altijd ruzie met Westerhaar. We waren dan van die... Friese... Ja, Friese Veen. Friese Veen. Ja, klopt. Friese Veen, ja. Er was dus altijd uh, mod met elkaar. En ja. altijd, altijd bij de discotheek 65. Nou, dat is niet zo bekend. <lacht> ik ben al, al meer dan 20 jaar in die buurten... maar het is wel... Uh, ja, uh, nou goed, die mensen die, die zijn niet immoreel niet, niet, niet, niet, niet of slechter of zo, maar die, die hebben gewoon minder uh, verbale vermogens of, of zo. Maar die, die, die, het is altijd wel zo dat het schijnt dat er in het Beste wel een, een dampclub is van denk en zit, maar die schijnt erg sterk te zijn. Oh, of, dat of... zou kunnen, daar dat weet ik niks van. Ja. zou kunnen. Nou goed, nou, hé, Bert, kan... dankjewel voor je verhaal in ieder geval. Okay. En nog fijn dat je lekker dat je het weet, dat je niet uh, dat je niet een vecht moet belanden. Heel goed. Dankjewel. Ja. Doei. Even kijken, gaan we naar, uh, naar Hendrik. Hendrik, goedemorgen. Hallo. Hoi. Hey, goedemorgen. Hallo. Hallo? Ja, we hebben het over vechten. Ja, Hendrik. Rein, uh, sorry. Hendrik, Hendrik is mijn naam. Oh, pardon, pardon, wat zei ik dan? Ik, ik weet niet meer. Nou, ja, ik zei ik iets anders. He. Goed, Hendrik, excuus. Um, wat, uh, uh, we, we hebben het dus over vechten. Een, een, een ervaring mee? Knokdiep? Uh, knok ik heb ontzettend. Ja? Je moet heel even je, heel even even je, je radio uitzetten als je wilt. Ja, oké, ja, oké, ja, uh, ik zal er mee waardoen. Ik hoor mezelf zo ja. zingen, ik ben bij okay. zo anders wel. Je yes. Wel eens gevochten, ja? Echt een, uh, uh, uh, vaak geknokt? Ja, ik heb, uh, heb begonnen toen ik zes was. Joh, toen, uh, <laughs> toen werd ik uh, aangevallen door mijn oudere zuster, die tien jaar ouder was. Ja. En die hadden een vriendin en met z'n tweeën kwamen ze me af. Ja. En toen wilden, ze me, toen wilden ze me uitkleden en toen heb ik me verdedigd als een leeuw. Ja. ja. Dat was mijn eerste vechtpartij. En, en daarna... En zij bedoelde dat een beetje lang is dat doorgegaan. Ja. Tot ik een jaar of veertien was. Toen heb ik op het lyceum gezeten. En ik was veertien toen ik voor de laatste keer vocht. Maar daarna... Daarna kwam ik in dienst bij de commando's en daar heb ik ook leren vechten. Mm -hmm. En toen ging ik naar Afrika en uh, uh, daar heb ik ook gevochten. Nee. En uh, het was afgelopen toen ik uh, twee, 22, 23 jaar was. Toen, uh, en waarom was het dan toen ineens afgelopen? Wat zeg je? Waarom was het dan ineens afgelopen met het gevecht? Nou, ik was. Ik ging de dienst uit. Ah oké, okay. dus dan... Of, of, ik, ja, ik was, ik was kijk, ik was, nee, nee, nee, nee, ik was drie, drie, vierentwintig. En uh, to, ja, toen was het vecht afgelopen, toen was, toen, was ik oud, toen was ik oud genoeg, zou ik zeggen. Oud en wijs genoeg om het niet meer te doen. <laughs> ja precies. En won je vaak? Was je, was je, was je sterk? Uh, um, ik was niet sterk, maar ik was wel ongelooflijk fel. Ah ja. Ik, uh, ik, ik vocht als een leeuw. Maar ik was niet echt sterk, nee. Maar, nee. maar wel uh, geniepig en handig ook misschien. Ja, ja, ja, ja zeker, ja, ja, ja. zeker. En, en ja. maar... vooral ook omdat ik, uh, ik werd, ik werd behoorlijk geslagen door mijn vader, oh. <coughs> totdat ik, totdat ik terug begon te slaan. En toen was dat ook, ook afgelopen. Ah, ja. Maar ik heb uh, in mijn jeugd heb ik, uh, heb ik ontzettend veel gevochten. Ja, ja, ja. Goh, nou, nou, ik, ja, ik ken het dus helemaal niet. Heb ik, heb ik dan wat gemist of, uh, of, of vind je het niet zo'n zo zege dat je zoveel op moet vechten? Uh, nee, het is beter om dat niet te doen. Ja, ja. Uh, nee, het is een zege om dat om, om niet te doen. Je, je, je hebt, je hebt verstandig gedaan. Ja. <laughs> nou, dankjewel. Gelukkig. Maar ja, goed, als je, het kan ook dat je erin rolt. En, uh, en dat het een, maar goed dat je bent gestopt op je 22e dan. De ja, Absoluut. zeker. Als ja, ga je zo ja. vechtend door het leven, dat is ook niks. Nee, joh. Dan moet dan je niet weer... ophouden ja, op een gegeven moment. Op een gegeven moment is het mooi geweest. Hendrik, dankjewel. Ja. Oké. Okay. En een fijne nacht nog, hè? Ja, jij ook. Dankjewel, Dag. Ja. Ja, moet ik nou wel of niet gaan zeggen wie is de mol is? de mol is. Want ik. Ik moest. Ik schrok wel een beetje. Ik dacht van, Nee. Echt waar, die? heel even over Als je het goed vindt. Mika is dit. Relax. Gaan krijgen als ik het ga zeggen. Want er is dus een soort, uh, uh, soort regel uh, dat omroepen niet voor elkaar gaan verpesten, die programma's. En we hebben ooit een keer een, een, of een uh, documentaire al mij nou, een reportage uitgezonden over, uh, over boersoekt vrouw. Uh, we gingen we op zoek naar wie uh, welke boeren nog bij welke vrouwen zijn. En dat ah, daar was ook wel een beetje kritiek op en zo. Dus ik weet niet of ik nou, want ik weet het dus, uh, ik weet zeker, 100% zeker, dat diegene het is. Maar ik weet dus niet of ik dan wel of niet moet zeggen. Um, help mij bij die beslissing. 0800-121, kunnen we nog even over kletsen. zometeen. Ferdinand en voetbal, gaan we het hebben over voetballen. En we gaan het ook hebben over de Nederlandse Daily Show. De Nederlandse editie in ieder geval. Dat allemaal zometeen na het nieuws met, uh, met die ook alweer. Nou ja, je hoort het vanzelf. Bnm